Er wordt een half miljard euro vrijgemaakt voor bedrijven die last hebben van de coronacrisis. Bedrijven kunnen aankloppen bij de overheid als ze 30% of meer van hun inkomsten zagen wegvallen. Het geld is bedoeld om de vaste lasten te kunnen blijven betalen, zoals de huur of de energierekening. Het kabinet vond de steunmaatregelen die tot nu toe waren genomen niet ver genoeg aan, zegt verslaggever Rob Bolsius. Tot nu toe hadden alleen bedrijven uit direct getroffen sectoren daar recht op, bijvoorbeeld restaurants en cafés. Maar de, de, de transporteurs die die bedrijven bevoorraden... Die die die restaurants en cafés van bier uh, voorzagen, ja, die hadden daar geen recht op. En denk ook aan de stomerij. Meer mensen werken thuis, dus uh, minder mensen brengen hun pak naar de stomerij. Die worden ook getroffen door, uh, ja, door de coronacrisis. Per bedrijf kan de steun voor de vaste lasten oplopen tot 90.000 euro. De dader van de Groningse bioscoopmoorden is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Ergun S. vermoordde een jaar geleden twee schoonmakers. Een echtpaar dat ochtends aan het werk was in de paté... Volgens de rechter was Ergun S. volledig ontoerekeningsvatbaar en onder invloed van wiet toen hij de twee neerstak. Toen hij een paar dagen later werd opgepakt was hij in de war en had hij een zelfgemaakt superheldenpak van aluminiumfolie en batterijen aan. De rechter vindt het beter dat hij gelijk wordt opgenomen in een tbs-kliniek en niet eerst naar de gevangenis gaat. En in de Tweede, Kamer, en de Tweede Kamer heeft de leraar uit Parijs herdacht die anderhalve week geleden werd vermoord. Samuel Partie liet in zijn les over vrijheid van meningsuiting spotprenten zien van de profeet Mohammed. De voorzitter van de Tweede Kamer stond daar net bij stil. Ook wij mogen niet buigen voor terreur. Geen concessies doen aan onze vrijheid. Ons niet monddood laten maken door angst, hoe voorstelbaar dat ook is. Wij wensen zijn nabestaanden en de Franse samenleving veel sterkte en krachten toe in deze moeilijke tijd. De dader van de moord op de Franse leraar werd na zijn actie doodgeschoten. Zeven anderen zitten vast omdat ze hem mogelijk hebben geholpen. Het weer vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plekken regenen. Het waait stevig, het is een graad of 12. Morgen eerst zon, maar later op de dag kans op pittige buien met hagel en onweer. ZFM, Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er gebeurde vanochtend een ongeluk op de A7 vanuit Hoorn naar Zürich op de Afsluitdijk. De Afsluitdijk is dicht richting Friesland. Je moet dus omrijden via Emmeloord over de N307 en de A6. Zeker nog tot half twee vanmiddag. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Met nu, ZFM luncht. Ja, luisteraars, we zijn weer terug, Lus en ik. En de tweede uur van deze lunchroom op de dinsdag 27 oktober. Met een beetje druiler weer als we zo naar buiten kijken. Maar wij proberen het zonnetje in te houden met wat leuke mededelingen. Gezellige muziek en allemaal weetjes en ditjes en datjes. Ik heb hier een, even kijken, een vrijwillige kok wordt er gezocht bij het pluspunt, Lus. Oh jee. Ja, dat is ja, leuk. Heb jij gesolliciteerd? Nee, nee, want uh, ja, ik, ik, ben, ik ben een uitgekookte jongen. Oh, uh, uh, bent... Ja, als kok is het natuurlijk niet zo ding, dat als je uitgekookt bent. Wat willig zijn, toch? Hè? Nee, als je uitgekookt bent, dan moet je niet meer koken. Nee, vind nee. ik ook. Uh, even kijken, heb jij passie voor koken? Dan zoeken we jou, mannelijk of vrouwelijk. Uh, ook samen op zondag is op zoek naar een vrijwilliger met een passie voor koken. En die het leuk vindt om van een groep van ongeveer 15 personen te koken. Nou, er moet vast wel iemand zijn hier, ja, in deze tijden van... Uh... Ja, en wanneer is dat dan? Nou, dat is in elke eerste en derde zondag van de maand... komt deze groep voor oudere inwoners van Zandvoort. Die komen er samen en dan wordt er een warme lunch bereid. Vooraf een soepje, dan een warm hoofdgerecht... en nog iets kleins als nagerecht. De vrijwillige kok krijgt alle ruimte... om zelf te beslissen over de gerechten... Een aantal deelnemers vindt het erg leuk om mee te helpen in de keuken. En enige affectie met, de doelgroep, met deze doelgroep is dus ook wel prettig. Ook samen, op, uh, ook samen op zondag heet het ook. de start om kwart over tien. De deelnemers die komen om elf uur. En het streef is om rond half één te beginnen met het serveren van de lunch. En deze activiteit die eindigt dan om drie uur. Uh, Aanmeldende informatie. Dat gaat via Alison de Jong. En die is te bereiken op... a.dejong... at het Nl. Ik herhaal... A.de at het Nl. En uh, nou, mensen... als je wat leuk wil inzetten voor dit doel... altijd welkom, denk ik, daarbij. Pluspunt. We gaan uh, het muzikaal doen. Something to play with. Go and find yourself a heart, baby. My time is too expensive, and I Like uh, ja wat mij zo verbaast lust en, uh, dat, dat, dat misschien meer mensen ik uh, las dus dat uh, ze gaan de zuidbuurman gaan opknappen en wat ik ook heb begrepen is dat er een aantal parkeerplaatsen verdwijnen en dat, dat verbaast mij een beetje want als ik dan zo uh, onlangs hadden we het uh, leuke gesprek met onze wethouder Ellen van Heijer in de studio en dat was het parkeerbeleid en de parkeertoestanden die kwamen aan de orde en daar heb ik nog begrepen dat zij toch ook voor zorgen gemaakt over de, de parkeertoestanden zoals die vaak ontstaan in andere wijken. Het lijkt mij, maar ja, misschien kunnen ze dat uitleggen... als je dan een aantal plaatsen weghaalt daar op die Zuidboulevard... dat de mensen dan toch iets ergens anders gaan zoeken in, in andere wijken... die daardoor weer belast worden. En zijn we dan weer niet bij waar we zo overvallen met z'n allen. Dat, is, dat verbaast mij een beetje. En uh, ja, misschien dat we daar ooit een antwoord op kunnen krijgen. Want zolang er nog geen uh, duidelijk parkeerbeleid is... lijkt mij toch dat het, uh, dat het een overlast gaat geven voor de mensen. Want waar iemand, als iemand gratis kan parkeren in een wijk... Uh, of, of in een andere wijk kan parkeren sowieso... waar nu al een grote overdruk is van, van parkeer overlast eigenlijk... dan wordt het alleen maar erger. Dus waar, je haalt 25 plaatsen weg bij wijze van spreken... maar die 25 plaatsen moeten toch ook ergens opgevuld worden. En uh, hoe gaan we dat oplossen? En daar... Uh, ik ben ik heel veel benieuwd naar of we daar een reactie van kunnen krijgen... vanaf uh, de gemeentekant. Ja, ik, ik, ik zit natuurlijk niet bij de gemeente... maar ik denk dat ze beter kunnen proberen ondergronds te gaan met parkeer. Uh... Misschien is, zit het in de planning... maar dit is natuurlijk op voorhand al een beetje verontrustend. Hè? Want je haalt plekken weg. Ja. Uh, stel nou volgend jaar met de Grand Prix... Ja, dat, dat gaat niet werken zo. Nee, dat zal toch niet moeten dus, komen. Laten we hopen dat ze in ieder geval wel een passende oplossing hebben. Want uh, dit vind ik een beetje verontrustend en een beetje ingaan tegen de, de eigen visie van ja, we willen de wijken ontlasten. Maar zo ga je de wijken, in mijn optiek, in ieder geval, de wijken belasten. Maar als ze ondergronds gaan met de parkeergarages... dan heeft niemand daar last van. Nee. Ah. Je ziet ze niet. Het is geen uh, naar beeld. Dus. Uh, ja, het lijkt mij de, de beste oplossing. Ja, nou ja, misschien dat uh, mevrouw Verenij nog een keer een toelichting geeft op deze plannen. He? Ze is welkom. Ja, van harte welkom. De koffie is klaar. Altijd. Dat was Lady Gaga. Ze, is, uh, ze gaat nu weg. Dat is Lady Coco. We gaan uh, verder met Paul de Leeuw. En uh, wat is Luus? Oké. Okay. Paul de Leeuw. En uh, voorhebslap. lang. <laughs>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 For some a way to feel And some say love is holding on And some say letting go And some say love is everything Some say they don't know Perhaps love is like the ocean Full of conflict, full of change Like a fire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 Luus, ja, de vogeltjesdans, de kaboutendans, de horlepiep. Uh, maar kan je ook de katertje ook nog herinneren? Nee, niet. Nee. Maar die ga je mij helpen hè? Ja, dat komt ja hoor. Ach, die. Tuurlijk. Rita Sarai. Hey, hey, hey. Ja, Sarai was dat, uh, de Kassachok. Wat een mooie naam, eigenlijk, de Kassachok. Ja, zeker. Ja, jij gaat heel blij maken met zijn weerbericht, Sierpjes. Uh, ja, ja, uh, ja, wat gaat het worden? Het wordt uh, geleidelijk uh, minder bewolkt. Het uh, blijft wel weer valg in zand worden. En uh, vanmiddag en vanavond kan er nog wel regen vallen. Vannacht uh, koelt het af tot uh, 10 graden. Is de wind krachtig, windkracht 6. Morgenochtend begint de dag bewolkt met kans op een en is de temperatuur ongeveer 11 graden. De komende dagen is het bewolkt en neemt de kans op regen af in Zandvoort. De temperatuur stijgt tot uh, 15 graden overdag. Snachts is het ongeveer 11 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is krachtig windkracht 6. Vanaf zondag daalt de temperatuur tot 11 graden overdag en 8 graden snachts. Al dus het uh, Dat is weerbericht. Weer, weerbericht van... Uh, Weer Plata. weer Plata. En heb je ook het uh, weer van Pittsburgh daar staan toevallig? Nou, die ga ik even op zoek. zal onderin een beetje staan, denk ik. Oké, okay, want, want ik heb meer beetje... Pittsburgh in the rain. Ken je die? Oh, nee. die Oh, dat oh. Zal, het zal heel erg regenen daar. Ja. She came riding into Pittsburgh on an early morning train. The smoke made dismal patterns in the rain. She'd come up from Albuquerque, where her life had been a lie. Pittsburgh seemed the only place to fly. Dat, uh, dat zal nog denk ik een Nederlander zijn. Het kan niet anders met deze naam. Pittsburgh in the Rain. Uh, ik zie hier een, uh, een klantje naast me liggen. En dan zie ik ook een berichtje over de ADAC uh, GT Masters... dat die verplaatst zijn. Uh, misschien ik ga ik er nog even de eten in gooien. Van 30 oktober tot en met 1 november... zou op circuit voor de ADAC uh, GT Masters worden verreden. Echt omdat de huidige coronamaatregelen geen evenementen toestaan... is deze zesde race van het seizoen verplaatst... naar de Luistische Ring in Duitsland. De race in Zandvoort is verplaatst naar 2021. Directeur Thomas Vos van de Aardak Motorsport meldt dat er afgelopen week veel is overlegd met de directie van circuit Zandvoort. We hebben de mogelijkheden bekeken en onze dank gaat uit naar alle inspanningen van circuit Zandvoort. We kijken eruit om in augustus 2021 terug te keren. Maar ja, weer wat op de lange termijn. Ja, He. ja het is jammer. Ja. Oh. hier was dat. Een uh, lekker oud nummertje. Uh, Luus, ik zie dat jij je koksmus op hebt. Fornuis ja, denk... aangestoken. Ja. Oh, wat ruikt het al de weer lekker. Oh, wat word. heerlijk hier. Nou, kom maar met je een lekker ja. recept van we, de dag. Uh, wat gaan we eten vandaag? Boerenkool met gehakt uit de oven. Hoe oh, Hollander? Uh, ja, ik denk het weer is er gewoon een beetje naar. Nou, het is heel apart en lekker. En je moet het gewoon eens proberen. En uh, laat het eens weten wat je ervan vindt. Uh, het is een uh, recept voor vier personen, dus we gaan gezellig met z'n allen aan tafel. Geen mondkapjes voor anders wordt het zo'n geknoei. We hebben nodig 1 kilo aardappelen, 1 deciliter hete melk, zout en peper, 200 gram geraspte jong kaas, 4 eetlepels boter, circa 750 gram fijn gesneden boerenkool, 2 deciliter slagroom, 1 deciliter kippenbouillon van een tablet, 500 gram runder gehakt... en twee theelepeltjes kerrypoeder. Verwarm de oven voor op 200 graden. En dan gaan we de aardappels schillen met wat zout. Uh, koken we die gaar in 25 minuten. Stam ze fijn en roer er melk doorheen. Roer er 100 gram grasverkaas door en breng om smaak met peper en zout. Verhit twee eetlevens boter en roerbak hier in de boerenkool... circa vijf minuten tot de boerenkool geslonken is. Roer de slagroom en bouillon erdoor... en laat alles op een zacht vuur circa tien minuten stoven. Breng de kool op smaak met zout en peper. Bak het gehakt in twee eetlevens boter rul. Voeg de kerrypoeder, zout en peper toe... en laat het mengsel nog circa vijf minuten sudderen. Schep de boerenkool in de ovenschaal... Schep op het gehakt en eindig met aardappelpuree. Bestrooi het gerecht met de laatste graspte kaas... en gratineer het in circa 30 minuten in het midden van de oven. En volgens mij heb je een heerlijke maaltijd. Oké, okay, en waar kunnen de mensen het recept terugvinden? Op smulweb.nl Dat voor de duidelijkheid en uh, wat ons betreft eet smakelijk. We gaan uh, Nederlandstalig, want die moeten we ook natuurlijk tussendoor draaien... volgens dat die stip eigenlijk geen aankondiging meer nodig.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 is niet meer s'nachts, elke morgen naar kantoor om kwart vooruit. S'avonds eten uit de diepvries kant en klaar, de hond een brok tartaar, mijn God was jij hier maar.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 Sta jij The heart begins to pound. I go off the ground. For where I'm poco loco. Eso beso. Ooh, that kiss. Eso beso. Ooh, your kiss. Kiss me mucho. And we'll soar. And we'll dance the dance of love forevermore. As we dip and sway. And we caress this way. As I'm Seems to say love is here to stay. Like that samba sound, my heart begins to pound and I go off the ground. Where I'm will go? Oh, oh, it's es so beso. Ooh, your kiss, kiss me mucho. I love your kiss, kiss me mucho. Ja, ja, zo gingen we van uh, Rob de Nijs via Palenka naar het uh, volgende instrumentaal in de meso. En dat is dan uh, Erik Klepten. strong No. Erik Klepten was dat. En van Erik Klepten gaan we over naar onze eigen lus. Ja, ik heb... Uh, er is een... Uh, SP6 kiest uh, voor uh, de ruime Haarlemse kringloopwinkel... voor hun programma uh, Paleis voor een prikkie. Uh, het ziet er ook uit als een paleisje. De ruim opgezette Haarlemse kringloopwinkel, zolder 23 aan de IJzingweg uh, 71 in Haarlem. Deze locatie staat eveneens bekend als de Autoboulevard... omdat er een aantal autobedrijven zijn gevestigd. Logisch dat uh, SBS6 die, dit kringlooppaleis uit, uit heeft gekozen... voor het programma Paleis voor een prikkie. Nee, helaas nog geen coronaprikkie. Dat zou te mooi zijn voor woorden. Het paleis is overigens wel coronaproef. Bezoekers dragen mondkapjes en alle hygiënemaatregelen... Dragen bij aan veilig winkelen. De keuze van deze vrije locatie is mede tot stand gekomen door Wagenhof. Oké. Okay. Het is een hele mooie kringloopwinkel. Leuk dat dat uh, ja, leuk. Uitgekocht, uitgezocht is om paleis voor een plekier te krijgen. Er uh, worden zoveel kringloopwinkels geopend momenteel. Hè? Het is overal waar je kijkt, achter elkaar worden ze geopend. Ja. ja leuk dat, idee natuurlijk in deze verspilmaatschappij. Ja. Zandvoort heeft er ook heen hoor. Ja, ik weet, ja. Het, ik weet het. Heel leuk. En uh, even kijken, we gaan. Met een Deizemmeren. Josef Berciano. No podrás Olvidar Jamás Un amor Como el mío Jamás Que llenó Tu vacío Tu ansiedad no podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás y sin llanto ni pena hoy te alejaré volveré alguna vez a querer y a no perder la verdad está en mi corazón ya lo ves yo supe amar Llorará, no podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás desafiaste al destino y hay impresión. He pagar volveré alguna vez a querer y a no perder solo fui una aventura más y algún día llorará Y algún día llorará Y algún día llorará Feliciano was dit en, uh, de blinde zanger met de gitaar en uh, die man heeft zo veel platen gemaakt en uh, wel uh, Californian Dreaming onder andere en Light My Fire dat is uit de hele grijze periode van hem nog maar uh, hij maakt nog steeds uh, CD's en uh, echt mooie muziek. Dat klopt. Luus. Ik zie iets uh, bij. Uh in Bloemendaal gebeuren rare dingen, zie ik. Uh, oh. Lege autobanden bij de Bloemendaalse politici. Burgemeester uh, houdt rekening met opzet. De raadsleider en de wethouder in Bloemendaal... zijn de afgelopen weken geconfronteerd met platte banden van hun auto's. In één geval is aangifte gedaan... en burgemeester Elbert Roest zegt rekening te houden met opzet... Roest roept raadsleden op zich te melden als ze hier ook mee te maken hebben gehad. En de gedupeerde politici, politici die geen aangifte hebben gedaan, vraagt hij melding te doen bij de politie. De gemeente wil vanwege de privacy niets uh, zeggen over wie getroffen zijn. In één geval was er sprake van twee lege achterbanden tegelijk. Het gebeurde telkens bij de woningen van de politici zelf. Een rare gewaarwording moet dat zijn. Ja, dat lijkt me ook. En er is uh, toch wel veel gerommel altijd. Een beetje halen. De het wordt ellendig geweest uh, met vernieringen en bloemendaal nu. Ja. Met, uh, waar, gaan, waar moet dit naartoe? Het is ja, zinloos ik allemaal. Ik dat he? we erachter komen wie dit doet. en Wat ja. de reden ervan is. Nou ja, we gaan het zien. Kelly Clarkson was dat, met uh, Breakaway. En uh, we hebben een uh, mededeling van Luce. Ja, de, ik zie op uh, de site van Visit Zandvoort... dat je een, uh, mee kunt doen aan een workshop, Wild, wild Fotografie. En dat is uh, 31 oktober. Aan de hand van uh, professioneel natuurfotograaf Jeroen Stel... leer je hoe je het beste de mooiste plaatjes schiet van wild... in de waterleidingduinen. Voorafgaand wordt een korte basisuitleg gegeven... voor instellingen als diafragma, ISO-waarde, sluitertijd... belichtingscorrectie en witbalans. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de compositie... en de juiste belichting. De workshop is geschikt voor beginnende fotografen vanaf 16 jaar. En wat heb je ervoor nodig? Een proactieve houding, eigen camera met middellange telelens... bij 70-200mm, eventueel een groothoeklens schoeisel en kleding die nat en vies mogen worden. De kosten zijn 85 euro. En dat is exclusief 1,50 entree. En je kan je aanmelden op visitzandvoort.nl Nou, leuke suggestie voor de, de, de fotografen in spe. Hè? Ja. Uh, we gaan, ja, nou, het eind van het tweede uur een beetje... maar we gaan een mooi nummertje draaien van Procoherum. Van deze lunch weer op deze dinsdag en uh, ja, ik hoop dat er weer twee gezellige uurtjes waren. Ja, dat hoop ik ook. Ik, uh... ik, had, uh... ik vond het in ieder geval uh, gezellig en uh, Jan, dank je wel dat je. Met er min of meer doorheen uh, geworsteld heeft. Ja, natuurlijk. Dus, samen, thuis samen thuis. We blijven het gewoon lekker doen met z'n tweeën toch? Ja. Uh, en uh, wat ik er wel even zeg, ik deed uh, vanmorgen weer vanaf door holte straat. En dan uh, denk ik, ja, hij is weer helemaal open. Maar het is allemaal nog zo, zo somber, zo stil. Alles zo gesloten. En dan denk ik, ja, vanaf deze kant wil ik toch wel even de mensen oproepen. van probeer toch de horeca een beetje te steunen. door af en toe, uh, als ze de mogelijkheid hebben, tot thuisbezorging om er gebruik van te maken. Want ja. Met z'n allen zijn we toch Sanford. Ja, ja, dat is uh, een mooi afsluiten van uh, Lunchroom deze dinsdag. Okay. En ik ben het helemaal met je eens. Uh, ja, het is helemaal zo droevig. Ja, en uh, nou, we hopen dat we een beetje plezier gebracht hebben... nog deze afgelopen twee uurtjes. Wat uh, Luus en mij samen betreft, uh, volgende week zijn we er weer. Ja, zeker weten. En uh, van deze kant af nog een, nog een hele fijne dag.